Book 2ูหกสิบที่ธนาคาร in the <de> bank in the <de> bank ผมต้องการเปิดบัญชี ik wil graag een rekening openen ik w i l อหน a งสอนี่คือหนังสือเดินทางของผมี่คือหนังสือเดินทางของผมี่ที่อหนอ่ของผมนี่คือหนังสือเ e ินทาผมนีองาผมองางเางเินงเินขเาขัาีัของผมีของผม Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik m o e graag geld van mijn rekening afhalen. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. Ik m o e graag e e rekeningafschriften afhalen. Ik wil graag de rekeningsafschriften afhalen. Ik wil graag een reisscheck verzilveren. Ik wil graag een r e i s c h e c k verzilveren. Khatamiem toerijkrap. Hoe hoog zijn de kosten? Hoe hoog zijn de kosten? Ik moet centen. Waar is het? Waar moet ik tekenen? Waar moet ik tekenen? Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Dit is de lek die bankier van mij. e r is my rekeningnummer. h e r is my rekeningnummer. Geld kouw of jeankrap. Is het geld aangekomen? Is het geld aangekomen? Ik heb Amerikaanse dollars nodig. k u n t u mij kleine biljetten geven? k u n t u mij kleine biljetten geven? h i r n g a u m Is hier een geldautomaat? Kan l a f h a e n n e r g e n i l d a a e n k ik h e l e n ik r g e l a f h a e n k h i e e l n ik i e r geld a f h a Kan ik e r a f h ik hier g e e n e r geld a f h a l n a a f ik hier e e n geld a f h a l a a f h a l a a f h h i n n g e r n d a ik h a f l a ik r a f h a e n e e l geld Kan i e h i e r g e n e r e n Hoeveel geld kun je hier opnemen? Gebruik creditcards. Welke creditcards kun je hier gebruiken? Welke creditkaarten kun je hier gebruiken? Ga nu naar w w w b o o k t d e Samen met boeken en downloaden de nieuwste download versie.